Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas heeft voor het eerst vier lichamen van overleden gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis... Het gaat waarschijnlijk onder meer om een moeder en haar twee kinderen, zegt correspondent Nasra Habib Allah. De kinderen waren nog jong, de oudste was vier, de jongste was negen maanden toen zij gegijzeld werden. De vader van dat gezin was nog wel in leven, maar werd onlangs vrijgelaten. Maar volgens Hamas zijn die moeder en twee kinderen gedood door Israëlische bombardementen. En ook hun lichamen worden vandaag dus overgedragen. De jongetjes werden in Israël het symbool van de ontvoeringen. Er werd onder meer uitgebreid stilgestaan bij de eerste verjaardag van de jongste, baby Q. Vieren. Volgens Hamas was het jongetje toen al niet meer in leven. En vandaag debatteert de Tweede Kamer over het stikstofplan van BBB-minister Wiersma van Landbouw. Afgelopen weekend kwam ze met dat plan om de ondergrens voor de uitstoot van stikstof te versoepelen... om zo meer vergunningen af te kunnen geven. De Tweede Kamer is niet zo enthousiast, weet politiek verslaggever Wilco Boom. Volgens critici in de Kamer komt er dan toch weer meer stikstof in de natuur... en is het twijfelachtig of dat juridisch wel door de beugel kan... En bovendien neemt Wiersma volgens de critici geen maatregelen om de bestaande natuur te herstellen. Ja, En zolang dat niet gebeurt, gaan deze Kamerleden ervan uit dat dit een heilloze weg is. Het RIVM heeft zojuist gezegd dat het plan van minister Wiersma niet klopt. En volgens het onderzoeksinstituut rammelt het wetenschappelijk gezien aan alle kanten. En vandaag is er voor het eerst sinds vijf jaar weer een groep westerse toeristen Noord-Korea ingegaan. Sinds de coronatijd waren de grenzen dicht. Maar een echte vrije vakantie is het natuurlijk niet, zegt deze Korea-kenner. Je komt eigenlijk uh, Noord-Korea binnen. Uh, je moet dan ook je paspoort inleveren, wat natuurlijk al een lekker veilig gevoel geeft. Um, ja, en eigenlijk word je vanaf dat moment uh, elke dag in het hotel opgehaald... rondgeleid en s'avonds weer teruggebracht. En ja, s'avonds kun je dan zo'n beetje... Kiezen of je nog naar de hotelbar gaat of naar je kamer. En dat is je enige moment van bewegingsvrijheid daar. De toeristen krijgen vooral te zien wat het Noord-Koreaanse regime wil dat ze zien. En het weer nog, dat is even wennen naar de kou en zon van de afgelopen dagen. Het wordt een stuk zachter en ook wisselvalliger. Vandaag grijs met soms wat lichte regen bij max 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 And I'm the Omdat ik geen goed boek had om te lezen. Als mijn kamer me benoude en er niemand op bezoek kwam, Maar vooral als ik niet meer alleen was wezen. Dan vluchtte ik de stad in koos een hele mooie aard. Die mocht dan eerst twee pilletjes voor me kopen.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 Dat is goed.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 9. Without you, turn my life into hell